Goedemorgen, ik ben Dielke dit is het nieuws van NOS op 3. Ook na een coronaprik moet je hier voorlopig aan alle regels houden. Gisteren zei minister Hugo de Jonge nog dat mensen die gevaccineerd zijn misschien meer vrijheid krijgen. Maar dat klopt niet, zegt zijn ministerie van Volksgezondheid nu. Als er over een tijdje een vaccin is en je hebt je laten inenten... dan mag je niet direct losgaan op een volle dansvloer of met de hele familie tegelijk afspreken. Volgens het ministerie kan dat pas als een groot deel van de Nederlanders zich heeft laten inenten. Tot die tijd moet je gewoon anderhalve meter afstand houden en een mondkapje op. Een Amerikaan die beweerde dat er bij de presidentsverkiezingen was gesjoemeld met stemmen per post... geeft toe dat hij dat heeft verzonnen. De man werkt zelf bij de post in Pennsylvania... en zei dat hij de opdracht kreeg om poststemmen een andere datum te geven... zodat ze nog zouden worden meegeteld. Maar nu neemt hij alles dus terug. Nederlandse koopjesketens gaan lekker deze coronacrisis... De omzetten van winkels als The Action, Zeeman en Big Bazaar stijgen flink, meldt de krant het FD. Het gaat dus vooral om ketens met winkels om de hoek bij thuiswerkers. Voor koopjesketens in de stad, zoals Primark en Flying Tiger, is het juist een dramatisch jaar. Omdat daar veel minder mensen gaan shoppen. En over koopjes gesproken, het is 11 november en dat is Singles Day in China. De grootste online shopdag van het jaar. Het is een tegenhanger van Valentijnsdag rond Singles Day bestellen Chinezen voor tientallen miljarden euro's aan pakketjes. Het is gekke huis, zegt deze verslaggever. And every year consumers in China will wait and delay their purchases for this day getting those big discounts on everything from vacations, groceries, cosmetics, electronics. You can even buy a house on Singles Day. Waarschijnlijk kopen rijke Chinezen dit jaar vooral meer buitenlandse producten, want zelf de grens over en daar inkopen doen is door corona veel moeilijker.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Net nu in Zandvoortse Zaken. Ja, en nou lees ik, of, of wat hoor ik nou net op het nieuws? Iets, iets over piepschaam. Heb jij uh, wat besteld, Jan Willem, uh, vandaag? We <laughs> hebben ja, natuurlijk singles day, dus Ja. En, uh... Ja. Moet goed ingepakt worden, duidelijk. Dat lijkt me je ook, ja. Uh, dus, dus niks bij een, een of andere webshop of wat dan ook weggehaald? Of wat. Nee, nee, nee, helemaal niks? Nee. Oké, oké, oké. Wacht even, er dit, dit, dit gaat weer iets uh, weer grandioos fout. Ik ga daar even, even meteen even een eind aan maken. Want <laughs> ja, weet je, denk ik heb ik het nou uh, goed gedaan? Nee, dus want ik had uh, al het geluid openstaan. En dan krijg je zoiets als... Mwa, mwa, mwa. Maar goed, hier is hij dan. Uh, want uh, ik had het uh, beloofd. Hè? chic afkappen, dat is een beetje heiligschennis uh, wat dat er gaat. Nee, we doen het uh, nog een keertje over. Hier is My Forbidden Lover. Yes. Yeah. Uh, die draaide eigenlijk toch uh, wel een beetje op Naal Rodgers en Bernie Edwards. Nou uh, moet ik altijd weer opletten met wat ik zeg. Wie die speelt de bof? Want als ik uh, zeg uh, dat het Naal Rodgers is, dan krijg ik zo direct een app uh, van... Nee, dat klopt niet. <laughs> dus uh, nee, het is volgens mij Bernie Edwards. Uh, goed, uh, marvel Forbidden Lover. Ja, want uh, die hoorden we net uh, voor tien uur. Maar die zat al vreed voordat het uh, nieuws van tien uur voorbij kwam, werd hij afgekapt. Ergens halverwege, ja, dat vind ik heilig schinners. Dus dan uh, ga ik dat op een andere manier oplossen. Nou, hij, hij, ik ben niet alleen vandaag. Ik heb, uh, ik heb nog een uh, medepresentator erbij. Dat is Jan Willem. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Uh, want we hadden het net al over de piepschuim. Uh, singles Day. Uh, maar ik heb uh, begrepen, Jan Willem, dat uh, Black Friday, daar wordt uh, ook uh, gezegd uh, door het FNV, van jongens, uh, doe dat nou niet. Want dat kan nog wel eens voor de nodige stressmomenten zorgen in die distributiecentra. Ja. lopen ze dan allemaal een beetje bovenop elkaar en Dat is met de tijden van de buikgriep. Want ik hou dat natuurlijk het woord uh, wat ik op dinsdagmorgen uh, heb uh, aangehouden. Dat hou ik ook hier aan. En ze zeg ik, ja, dat uh, moet je eigenlijk uh, niet willen, denk ik. Nee, dat nee, nee, klopt. Nee, ik, ik, heb, ik heb bij, uh, bij, bij zo'n hele grote partij hier in Nederland zo'n webshop uh, gewerkt. Ja. En, uh, ja, het ja. en het is bizar. En het is na zo'n dag toe, dat die, die piek, dat is, uh, dat is niet normaal. En, en wat je dus niet beseft, hè? ik bedoel jij zit lekker te shoppen achter, jou, uh, achter je website. Ja. Ja. Maar alles gaat door, door zo'n distributiecentrum heen. En dat is nog niet eens het grootste probleem, want die kunnen het vaak nog wel aan. Maar daarna komt PostNL en DHL en alle, alle distributeurs. En die moeten we ja. toch echt allemaal in die busjes krijgen. Dus ja, dat is best wel ja, een uitdaging. Ja, ja precies. Want die moet je, dan moet je ook daar weer uh, ergens met anderhalve meter uh, rekening gaan houden. Dus precies. denk nou dit dat je achter je pc op een gegeven moment denkt... nou, uh, kan het wel uh, een pannenset die ik nodig heb met de kerstdagen? Uh, of uh, weet ik wel allemaal, een gourmet-stelletje. Nou, ja, de, de, de, de oplossing die ze, sorry dat je onderbreekt... maar de, ja. de oplossing die ze vinden is dat ze heel veel winkels kiezen... er nu voor om te gaan verlengen. Dus het is dan nog, ja. maar dan doen ze bijvoorbeeld drie dagen. Dus ja. kijk, want uh, het, het zoeken naar koopjes, dat is natuurlijk Nederlands. Dus dat zullen we blijven doen. ja, ja. ja. Uh, we letten altijd op de cent, hè? Want het uh, mag geen cent veel. Ja, precies. precies. <laughs> Sorry, hè? Wat was het ook weer? Met de uh, met meisje? Ja, het Zeeuws meisje. Uh, het is weisje, he? ja. <laughs> ja, dat is gewoon helemaal van die blauwe van kul, allemaal. Goed, ik uh, we gaan weer even wat anders doen. Ik uh, werd een beetje onaangenaam uh, verrast uh, vanmorgen. Want uh, het eerste wat je dan doet, is uh, pleuren. Uh, uh, het een en ander wat je gaat doen op Facebook. En uh, ja, ik, uh, ik heb al op een gegeven moment een, een beetje een, een band uh, met met sommige lieden en uh, met sommige mensen... heb je dan ook uh, soms wel behoorlijk meningsverschil. En dat is ook bij deze persoon het geval. Alleen, deze persoon is afgelopen zondag overleden. En het is ja, een beetje een kleurrijke man, vond ik. Uh, komt hier uit de buurt. Is, uh, ja, hij uh, leeft tegenwoordig of heeft uh, geleefd in uh, Gorkum. Uh, daar is hij, ja, kunstenaar Hans Veen, heet hij. De, de goede man. En uh, maakte zich echt druk om de wereld, uh, wat er uh, van de wereld eigenlijk uh, terecht moest komen... en dat maakt hem zo kleurrijk. En ik draag dit op. En wat, waarom draag ik dit op? Eigenlijk is het ook mede ingegeven door collega Loogman... want uh, die gezag gisteren een vleugel staan in de galerie in Bloemendaal... want daar ben ik ook nog even geweest. En wat begon hij meteen te spelen... Uh, nou niet dit, dit. Uh, wacht even, want uh, nou ga ik, maak ik er een beetje een potje van, uh, want het is niet uh, deze, het is namelijk deze. Uh, namelijk van Elton John, want die vleugel die zag die staan. En dat nummer dat heet Song for Guy en daarom draai ik hem speciaal ook voor al die mensen die Hans Veen lief hebben gehad. Uh, gewoon ergens uh, te werken. Of dat, uh, of dat nog zo is, uh, weet ik niet. Maar dat is uh, zo'n twee jaar terug. Tols, uh, Daan van Beieren heet uh, de man voluit. En hij schijnt kroegbaas uh, te zijn. Of tenminste kroegtijger. Uh, uh, barman. Barman, dat is het goede woord. <laughs> ja, ik moet er wel een wereld van ah, verschil. Ja, ja, ja <laughs> dat is wel een hele wereld van verschil. Maar hij is barman geweest bij De Stoep. Ken je dat? Om ja. Vlieland? De stoep. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. Ben wel eens op Lienland uh, geweest? Ja, zeker. Daar werkt hij. Tenminste, daar, daar, daar heeft hij gewerkt. Of dat nog steeds is, weet ik niet. Maar hij schijnt ook nog uh, muzikaal aangelegd te zijn. En dat resultaat heb je net uh, kunnen horen. Een zang voor Kaai hoorde je daarvoor. Hij heeft een tweeledige betekenis. Uh, want uh, ik zei al, uh, dat heeft uh, te maken met een Facebook-vriend. Het is een beetje altijd apart als dat uh, gebeurt. Maar met deze man had ik uh, vaak uh, dan nog wel eens uh, ja, een dialoog. Uh, um, soms ook een verschil van inzicht. Maar uh, de man was begaan met de wereld. Ik heb het over Hans Veen. Uh, ontvallen ons uh, afgelopen weekend. En ik uh, vond het toch wel uh, nice om even iets daarmee te doen. En dat is mede ingegeven door collega Ger Loogman. Want die zag gisteren een vleugel staan in uh, de galerie. Waar Walter Sands zijn foto-expositie heeft. En die begon in één keer uh, ja, Song for Gaia uh, Daar begon hij de eerste tonen mee. Dus die dacht, nou ja, dat heeft dan een uh, um, meerdere uh, betekenissen gehad uh, vandaag. Maar goed, uh, Jan-Willem, uit het nieuws. Want uh, ja, jij hebt natuurlijk wat uh, gevonden. Neemt Zeker, ja, je had het er net al over. Het is uh, ja. Singles Day, hè. Alle, alle ene. Dat is ooit. Uh, moet je niet denken aan die zeven in-singles uh, die je dan moet uh, draaien? Nee, nee, nee. heeft dat niks mee nee, te maken. Nee, het is Singles Day. <laughs> maar uh, dat is dat ze ooit dracht in, uh, in China door AliExpress. En dat is een enorm, uh, uh, enorm succes daar geworden. Maar... Uh, in, uh, bij ons is uh, 11 november natuurlijk ook nog Sint Maarten. En uh, ja. Nou ja, de, je had het er net al over, hè, dit jaar is natuurlijk alles anders. Uh, maar gelukkig, uh, zag ik ook een berichtje van, uh, van de gemeente Zandvoort... wordt er wel gezegd, het kan, hè, je kunt met je kinderen nog langs de deur gaan... maar doe het wel even voorzichtig. Hè. Dus ga in kleine groepjes op pad met maximaal twee volwassenen. Ja. Uh, probeer toch altijd die anderhalf meter afstand te houden. En wel een hele handige uh, deel alleen voorverpakte tractaties uit... Uh, maar ik had het wel heel mooi, er werd ook onder gereageerd. Hij zegt, ja, ik stuur mijn kind gewoon met een uh, schepnetje... typisch zandvoort, schepnetje, uh, uh, lichtjes eromheen... en je hebt een prachtige lampion die uh, helemaal coronaproof is. Ja, Dat nou, zijn wel hele, hoe noem je dat? Van die creatieve oplossingen ja, die je daarbij kan bedenken. Ja, een schepnetje. Uh, ja, zoiets van, uh, gooi het daar maar in. Ja, ja, het is, uh, ja een beetje de wet collectebus. Die platte kerk. pet van Tino, die werkt dus niet nee. Nee, nee, nee, nee, dat gaat nee, niet worden. Nee, nee, nee, oké, okay, goed. Uh, nee, want uh, Tino komt af want toen wel eens binnen met die platte pet op zijn hoofd. Dus, uh, <laughs> dus dat gaat, dat gaat hem niet worden. Uh, maar goed, nou ja, je zou die pet natuurlijk wel weer op zo'n... Of zo'n uh, langwerpig ding. Zo'n pizza uh, he, ja. zo pizza ding. En dan kan je die pet erop uh, zetten. Gooi het daar maar in. Ja, ja, ah, dat kan, precies, precies. kan het dus wel. maar goed. Nee, en en het, wat heel veel mensen niet weten als met Sint-Maarten... maar dat schijnt altijd een simpele truc te zijn. Als ja. je het leuk vindt dat kinderen bij je aanbellen... en een liedje voor je zingen... zet dan even een kaartje in je raam. Ah. Dus niet uh, als... Uh, nou ja, bijna hetzelfde als Rob zelf, de Nijs. als Rob de Nijs, ja, ah, de Nijs ja, ja. inderdaad. <laughs> zo. Goed. Uh, Rob heb ik niet uh, klaarstaan... maar wel uh, Madonna met de uh, look of love. En die gaan we nu even horen bij ZFM standwoord in Zandvoortse Zaken. En vandaag ben ik niet alleen, want ik doe het met Jan Willem.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 Maar ik ben een van de weinige niet gecertificeerde artsen die weten hoe het mannelijk klokkenspel er van binnen uitziet. En nu? Ja, bellen met een dokter natuurlijk. We strompelen naar de strand en daar hangt een oude weste Er wordt gebeld met de dienstdoende arts. Het is een zomerse dag. We hebben contact. Roor moet zelf met de eerste hulp spreken. En terwijl hij verslag doet van zijn gescheurde schrotum, ziet hij op de grond een muntstuk liggen. Het is een grap van strand, het eigenaar Gertone. Met superlijm vastgemaakte gulden op de grond.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 Fietsen mocht een paar maanden niet, maar wij bleven om de dag varen. Zijn zaakjes nog deed natuurlijk. Met inmiddels twee volwassen dochters is het antwoord inmiddels wel duidelijk. Maar in de jaren die volgden had Robert volgens mij wel last van zijn litteken... als er onweer en bliksem op kom was. Hoge drukgebieden en lage drukgebieden lieten hem niet onberoerd. Een wandelende buienradar in je ballen, dat lijkt me wel zo handig.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 Het zijn weer twee nummers achter elkaar bij de kolom van Tino Stuy. Die hij vorige week heeft uitgesproken bij de kant nog wel show. Mag ik ook deel van uitmaken van die show. En toen had hij het over de buienrader. De menselijke buienrader wel te verstaan. Maar goed, het is weer verpakt in een mooie kolom. Daarachter Suzanne Sanders. Wie is dat? Het is een dame die haar opleiding heeft gevolgd. Aan het conservatorium in Amsterdam. Uh, daarvoor deed ze dat uh, bij Alberdag College. Dat is ook een, een soort uh, muziekschool. Uh, dat zit ergens in de buurt van Zoetermeer. En daar zijn meer uh, geschoolde uh, muzikanten vandaan gekomen. Zij is er één van. En daarachter hoorden we natuurlijk Jethro Tull zeg je dat nog wat? Ja, zeker. Ja, een, een uh, legendarische band uit de jaren zeventig. Met locomotive breath. Ooit nog eens een keer gebruikt als een soort uh, trailer. Uh, daar zat hij onder. Bij Flikker Maastricht. Daar zat hij een keer onder. Ja, dat vond ik nog wel een heel te gek uh, hoe ze dat hadden bedacht. Uh, goed, Jan Willem. Maar uh, meer zaken die nog even besproken kunnen worden in deze... Ja, Ochtend, het, het, het, het, het was. Vorige week was het natuurlijk, hing het al een beetje in de lucht, maar uh, deze Ach, erin, week werd het dan. Ik is er wel een beetje raar in de lucht te kijken, maar wat had erin En deze week werd het officieel dan uh, bevestigd. De, de Grand Prix, de ah, datum voor de Grand Prix. Oh, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. wacht, wacht. Uh, jij, jij, jij hebt het over de Grand Prix. Even ja. wachten, hè want dat moeten we natuurlijk uh, even netjes in de ja zien. Ja, ja, ja. ja. Wat, wat, wat, kijk, dat is altijd heel erg leuk. Want dan heb ik altijd weer een aanleiding om uh, dit te, te mogen doen. Kijk. Kijk, dat moet je altijd even uh, heel mooi inleiden. Dat gaat dan als volgt... Iedereen zit in ieder geval recht op ah, de stoel. Nou, ja, ja, ja, uh, uh, uh, nee, uh, 5 september volgend jaar. Uh, dus 5 september 2021. Dan, uh, dan gaat het gebeuren. En uh, gelukkig met publiek. Dus, uh, dus alles waar we, uh, waar we al uh, twee jaar over aan het praten zijn in. In Zandvoort. En uh, een station wat verbouwd is. En het hele dorp wat steeds mooier wordt. En iedereen die druk aan het verbouwen is. Het is niet voor niks. 5 september volgend jaar. Dan, uh, dan uh, racen ze hier in het rond. En... Uh, uh, het leuke is ook dat het, uh, dat het niet alleen de Formule 1 races zijn. Uh, dat is vaak zo. In die weekenden wordt er van alles omheen gedaan. Wat je natuurlijk op televisie niet ziet als je de Formule 1 race ziet. Mm -hmm. Maar uh, ook de Formule 3 gaat, uh, gaat komen. En uh, als voorprogramma. Dus, uh, dus je krijgt uh, meer races uh, voor hetzelfde geld. En, uh, en dat is wel leuk. Want volgend jaar rijden daar ook twee Nederlanders. Richard Verschoor en uh, Bent Fiscaal. Die rijden ook in, dus, dus nog meer kans op uh, Nederlands succes hopelijk. Ja, nou, ja, uh, Richard Verschoor heb ik ooit uh, nog eens een keer... in een Formule 4 zien rondrijden als 50-jarige snotjoch. Uh, wat is het? Ja, 15 was hij, uh, was hij toen... En uh, nou uh, is hij redelijk op weg om in de Formule 3 uh, het, het nodige te bereiken. En de volgende stap is Formule 2. Maar dat ligt weer anders. Dat heeft weer ook uh, te maken met back-to-back. -back, uh, ja, dus dat... het uh, is het zo dat het ene weekend uh, is er uh, Formule 2. Als, uh... De Belgen hebben dus mazzel en ja. de Italianen hebben ook mazzel. Want daar zit de Formule 2 in. Precies, precies. Dus, uh, dus inderdaad is Spave-Prancassian. Dat is de week daarvoor, 29 augustus. Dan is er Formule 2. Uh, Zandvoort is Formule 3. En dan na ons, dan is het weer uh, Formule 2. Ja, het is om en om. Ja. Uh, want dat, uh, dat heeft ook weer te maken met de logistiek, denk ik. Want dat, uh, want dat komt er wel bij kijken. En het zijn drie op één volgende races in drie weken tijd. Hè? Dus uh, eerst België op Spa en dan uh, Nederland hier in Zandvoort. Uh, voor de mensen die uh, dat bedenken, ja, het is altijd een beetje ook uh, rond die periode geweest. Uh, eigenlijk waar, de, waar België nu op gepland staat, dat was oorspronkelijk altijd de plek waar de Grand Prix van Nederland werd uh, verreden. Zeker in de jaren 80. Het laatste weekend van augustus was dat. Maar dat hebben ze nu een weekje later. Maar dat, uh, ja. dat mag toch geen naam hebben. Nou, en ik denk eerlijk gezegd dat het gunstig is. Want dat, dat is een beetje raar. Ik, ik zei al heel veel en dan blijft je altijd een beetje onthouden wat voor weer het is. Hmm. En het laatste weekend van augustus is heel vaak Echt rot weer. Is dat zo? Een hele harde wind. Ja. En uh, ja, vooral hele harde wind. Dus, je... uh, en het en eerste weekend van september... is dan weer heel vaak heel erg mooi. Oké, okay, oké. Okay. Ik, uh, ik wil het best geloven. Goed. Uh, nou, dat, uh, dat voor de, de autosportfans. Die zullen wel heel erg blij da daarmee zijn. Um, ik ga weer even terug naar muziek... die ik zelf ook uh, pretendeerde te draaien... om te donderdagavond. Terwijl ook Brian Taylor... een beetje zijn nek om wordt gedraaid. Want het is over. Uh, dan hoorde ik afgelopen zaterdag bij de collega's van Radio Kapelle, bij Zwaardwis hoorde ik... Een, ja, een, zei eigenlijk een heel ontroerend verhaal... van Tessa Lamers. En Tessa Lamers is Lacet over haar manier van, uh, van songschrijven. schrijven. En ze moest op een gegeven moment... zei ze in dat interview te, tegen Willem de Waard... van ja, ik ben toen eigenlijk over een... Uh, uit mijn comfortzone, ik ben alleen op het vliegtuig gestapt... naar een, een of een soort bootcamp voor songwriters in Zweden. En daar leer je dan op een gegeven moment wel wat je dan moet doen. En daar is ze zichzelf enorm tegengekomen. En toen wist ze eigenlijk wat ze wilde gaan doen. Het is min of meer eigenlijk ook de start geweest... om ongeveer ook dit soort nummers te schrijven. Woven van, of Woven van Lazet. Up. There is just too much still going on. I linger in your heart. I'm tethered to your thoughts. We're so woven in. it. So woven into it. So woven into it. So woven into each other. We're so woven into it. So woven into it. So woven into, it, so woven into each other. Sorry. Op een moment weer ergens op het wereldwijde web iets uh, tegen van een van die Facebook-vrienden uh, die ik heb. Uh, die uh, deelde op een gegeven moment iets uit de alternatieve zien. Dit was uh, een vermaarde band. Bestaande uit onder andere David Sylvian en Mick Karn. Zo heette de man. Uh, dat was uh, de bassist. De fretloze bas. Uh, Quiet Life. En daarvoor hoorde je Woven van uh, Lasset. Uh, ja, ik heb uh, nog even uh, een kleine minuut, uh, Jan Willem. En dan uh, mogen we weer afscheid uh, nemen van dit uur. En dan hebben we nog een uur. Gelukkig wel. Ja. Dus, uh, maar ja, goed. Uh, nou ja, volgend uur gaan we sowieso. Je hebt iets verteld net. Nou, dan ga ik die Mick Boskamp even mee plagen straks. Ja. <laughs> ik weet niet of die zit te luisteren, Mick. Maar goed, vorige week was hij hier te gast. Aanleiding was natuurlijk dat we een goede excuus zochten... om Wernam 64 van de Beatles te kunnen draaien. Dat hebben we wel gedaan vorige week. En deze week zit hij gewoon aan de telefoon... en hebben we hem gewoon in de uitzending om half twaalf. Dus dat straks. Allemaal van die leuke helden verhalen vorige week gehoord. Dat kom ik straks nog wel even op. Goed, maar we hebben er nog eentje klaarstaan. Um, want op dezelfde dag dat Boskamp jarig was... was ook een van de, deze twee dames van Ice uh, van of Ruby jarig. Lindy Jansen heet zij. En uh, uh, ja, zij vormt uh, dat uh, samen met nog iemand. En ze hebben ook een Italiaanse song gemaakt. En die is wel meer dan het aanluisteren waard. En die ga je... Nu horen we tot aan het nieuws van 10 uh, van uur... of dat zeg ik, 11 uur. Die zomertijd, uh, <laughs> daar word je helemaal gek van. En het nummer dat heet uh, Maria. En na uur zijn we weer uh, terug. Met nog een uur Zandvoortse Zaken op deze mooie woensdagmorgen. We hebben